Kees Groot met het NOS-journaal. De meeste Nederlanders hebben nauwelijks ambities als het gaat om het schoner maken van het verkeer. Dat concludeert de stichting Natuur en Milieu na een analyse van de coalitieakkoorden van 32 gemeenten. Daaruit blijkt dat slechts enkele steden serieus werk maken van het stimuleren van fietsen of het weren van milieuvervuilende auto's. Het beste uit de bus komt Utrecht, waar winkels binnenkort alleen nog met elektrische of uitstootvrije voertuigen mogen worden bevoorraad. Venlo doet het volgens natuur en milieu het slechtst. In de buurt van de Amerikaanse stad Seattle is een passagiersvliegtuig neergestort op een eilandje in een baai. Het was kort daarvoor op de luchthaven bij Seattle gestolen door iemand van het grondpersoneel. Hij zou zelf moord hebben willen plegen.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 Alegría Macarena tu cuerpo, la alegría Mala tu cuerpo alegría, Macarena eh hey, Macarena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 Balla, macarena, que tu cuerpo la alegría macarena, eh tu cuerpo alegría macarena, que la alegría cosa buena. la alegría y cosa buena.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 get the same How many times have you been told if you don't ask you don't get? How many lies have taken your money your mother said you should have bet Who has the fun Said I was a man with a gun Someone must have told him if you work too hard you can sway. There's always Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45DV. is strong as a lion. Soft as the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 the man Het is uh, zaterdag 11 augustus en uh, met een klein beetje vertraging uh, vanuit de studio is dit Goedemorgen Zandvoort. Er gingen een paar dingen mis. Jo. <laughs> we hadden wat uh, problemen met de zender en met uh, contact uh, te krijgen met de studio. Dus uh, we hebben besloten om allemaal naar de studio te gaan en hier gewoon verder te gaan. Uh, het, het zal een klein beetje ingekort worden vandaag, want uh, ja, uh, het is niet anders. Goedemorgen, Kordraaier. Ja, goedemorgen Irene. Wat fijn dat je er bent. Ja, een beetje buiten adem. Maar ja, <laughs> precies. Uh, nou, het eerste stukje dat hebben we moeten missen. Maar dat kunnen we met het tweede stukje erbij nemen. We hebben namelijk uh, bij ons zitten Jan-Peter Verstegen en Rob Spruit. Zij zijn beide wandelcoaches, maar uh, hebben ook allebei iets met muziek te maken. Dus daar gaan we het dan gewoon over hebben. Het is namelijk zo, uh, morgen is er een uh, hele bijzondere workshop in, de, in het museum. Dat begint uh, om, er is een inloop vanaf half drie, het begint om drie uur... En uh, er komt een meneer, dat is Armand Hekkers. Amand. Amand. Amand Hekkers. Ja, Amand, sorry. Ik uh, had. De, mijn e de, oude klasgenoot trouwens. En, uh, is dat zo? Ja, met mijn klas gezeten. Nou, nou, wat dat grappig. Gaat. Hij uh, komt een workshop houden. En uh, dat is wel heel erg bijzonder, heb ik begrepen. Het is sowieso al bijzonder dat hij uh, komt. En het is uh, zeker bijzonder dat hij daar uh, gaat kijken. En gaat helpen met een soort masterclass uh, over zingen. Stemmendokter heet dat. De stemmendokter. Ja, zo staat het artikel inderdaad in de krant. Maar. Maar de Wandelcoaches uh, zitten inmiddels uh, aan tafel aangeschoven. Jan peter verstegen en uh, Spuit, van harte welkom. Um, ik vraag me af of de microfoon ook over staat van jullie, want ik dacht het niet. Zeg nog eens even wat. Ja? Goedemorgen. Ja, nou ja, doet hij het. Nu ja. is hij, het. Ja. hij doet het. Hij doet het, ja. Uh, Wandelcoach, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh. Ja, nou, wandelcoaching. Uh... Even de microfoon naar me toe ja. de, uh, ja. draaien. Uh, wandelcoaching, dat is uh, eigenlijk uh, coaching, uh, uh, maar dan buiten in de natuur. En uh, het, uh, coachen in de natuur heeft, uh, wat, wat ons betreft als wandelcoach, heel veel voordelen. En, uh... Probeer in de microfoon te praten. Ja, oh, sorry. Dat is, ja. Want anders ja. dan krijg je steeds... Uh... Er ja, ik, zit, ik, zit, ik, zit, ik zit voor natuurlijk aan te kijken. Ja, maar ja. kijk maar naar mij. Ik kijk naar jou. Nee, wandelcoaching heeft natuurlijk heel veel voordelen. En, um, onder andere dat je in de natuur loopt. En uh, dat betekent uh, dat, je, dat je in een hele rustige omgeving... Maar coachen, loopt. dat is natuurlijk het, het steunen en het begeleiden van iemand. Maar op welk vlak wordt er gecoacht? Um, dat, dat, dat kan eigenlijk heel uitgebreid. Dat is maar net waar iemand uh, op dat moment uh, mee zit. Nou, als ik denk aan een, een wandelcoach... dan denk ja. ik aan iemand die eigenlijk wel wil wandelen... Ja. maar het niet zou kunnen ja, ja. zonder iemand erbij. Dat, dat hoor ik inderdaad wel vaker. Dat, dat, is, dat is inderdaad niet het geval. Nee, vandaar dat ik dat nee, vraag. Nee, dat klopt. Um, het is niet gericht op het wandelen zelf. Dus zeg maar de techniek van het, van het wandelen. Het wandelen is, is een ondersteunende factor zeg maar, bij het coachen. Maar wat voor mensen melden zich aan? Wat voor mensen komen bij jullie uh, met het verzoek van... goh, ik, ik heb een coach nodig en uh, jullie doen dat dan tijdens ja. de wandeling? Wat voor mensen komen erbij? Ja, als ik dan voor mezelf uh, spreek, hè, want, want uh, Jan-Peter heeft natuurlijk andere cliënten dan ik heb. Uh, als ik voor mezelf spreek, dan gaat het voornamelijk om mensen... die uh, wat lichte depressieve klachten hebben, uh, stress, uh, burn-out uh, klachten... En uh, dat heeft er vooral mee te maken omdat ik dat soort mensen uh, aantrek. Omdat ik daar zelf uh, ervaringsdeskundig in ben. En uh, daar mensen heel goed uh, mee kan helpen, vind ik zelf. Heeft dat ook te maken met je vrijwillige activiteiten bij de wandelvierdaagse misschien? Uh, uh, nou, nee, nee, eigenlijk <lacht> niet. Nee. Nee, het zou nee. kunnen dat je daardoor in contact bent gekomen met mensen die daar nee, hoeft uh, nee. aan hebben. Ja, nee. Spuur uit, uh, uit eigen ervaring is dat... Uh, is dat ontstaan? Okay. Maar je hebt, jullie hebben gemerkt, hoe is dat dan ontstaan? Dat je, dat je erachter bent gekomen dat tijdens het wandelen. dat dat heel goed is om dan met mensen te kunnen praten. in de natuur. Want dat is dan beter dan op een kamertje met een tafeltje. en een kopje koffie erbij. Ja. Nou, of dat, of dat beter is. Dat, ik denk dat een coach die niet wandelcoach is. dat hij dat zal betwisten. Dat moet ik zomaar. Maar. Um, uh, wat ik zelf heb, heb gemerkt. En daardoor ben ik er ook achter gekomen. Dat uh, Ik ben op een gegeven moment... Omdat ik... Uh, ja, ik ging naar de 180 kilo qua gewicht. Toen uh, heb ik besloten... van uh, Laat ik eens elke dag gaan wandelen. Misschien helpt dat. En dat hielp ook uh, heel goed. Ik ben daardoor uh, ook behoorlijk afgevallen. En uh, wat ik vooral merkte... Tijdens het wandelen... Dat ik geestelijk zo... Uh, dat ik me eigenlijk veel beter ging voelen. En dat ik steeds meer in balans uh, raakte. Dus die natuur... Idee wat met mij. En toen ben ik me gaan verdiepen in de, in de wandelcoaching. En uh, toen dacht ik: van, ja, dit, is, dit is gewoon helemaal voor mij. En, en Jan-Peter, dat... wat, wat is jouw ervaring? Ben jij ook een ervaringsdeskundige? Of ben je vanuit een andere situatie dit uh, gaan doen? Nou, ik ben in de eerste plaats geestelijk begeleider. En geestelijk verzorger. En uh, daar heb ik wel eens uh, iets over gezegd uh, bij, de, bij de radio voor ja. jullie. Maar um, op een gegeven moment. Ben ik erachter gekomen dat uh, uh, wandelen in de vrije natuur veel doet voor mensen. En dat ze een gevoel voor ruimtelijkheid krijgen. Dat ze meer het gevoel hebben van ik ben deel van een groter geheel. Daarbij vinden, uh, gebruik je bij de wandelcoaching soms technieken. Waarbij uh, mensen uh, de ruimtelijkheid in zich op laat nemen. En van wat valt je nu op in je blikveld als je om je heen kijkt. En uh, ik zal maar zeggen dat zou een grote dikke boom kunnen zijn. En wat uh, uh, valt je dan op aan die boom? En uh, wat, heeft dat, wat zou dat voor betekenis voor jou kunnen hebben? Dat lijkt een beetje vaag. Maar aan de andere kant gaat het wel aan iets appelleren. En uh, dan zeggen mensen bijvoorbeeld... Ja, ik, uh, ik zou wel zoals die boom willen zijn. Met, uh, heel stevig met mijn voeten in de aarde enzovoort. En dan met elkaar praten over uh, hoe je dat dan eventueel zou kunnen bereiken. En wat er nog aan mist aan je huidige leven. En uh, ja dat blijkt voor veel mensen uh, een hele prettige manier te zijn... van uh, interactie met een coach. Ja, het is natuurlijk zo dat mensen die, de tenminste, de mensen die depressief zijn... die sluiten zich vaak op. Hè? Die, die, die gaan in hun schulpje zitten, letterlijk en figuurlijk. Dus die blijven binnen. Dus op het moment dat ze naar buiten gaan... hebben ze eigenlijk de eerste stap al gezet. Hè? Dan is dat al de stap tot... Uh, verbetering of ja. in ieder geval tot inzicht. Uh... En dat is wat ik net probeer te zeggen... dat ze, uh, ze gaan vooruitkijken. Ze kijken in de natuur... en ze, en ze krijgen een uh, gevoel... van dat ze deel zijn van een groter geheel. In plaats van dat ze in hun eigen uh, uh, werkelijkheid zitten... gaan ze naar een gedeelde werkelijkheid toe. En je kunt zelfs erover praten... van wat uh, uh, het is lekker weer. Uh, lekker, of tenminste prettige natuurgeur... En, en, en je ziet uh, wat uh, eventueel in de waterlijnduinen waar ik dan uh, veel loop. Daar uh, zie je uh, herten natuurlijk. En, en af en toe konijnen en vossen. dat en, en geeft je het gevoel van... Uh, ja, ik ben deel van een grotere werkelijkheid. Hoe komen mensen bij jullie? Ik bedoel, gaat dat uh, via een huisarts? Of zijn er andere ingangen die, de, die bij jullie terechtkomen? De huisarts speelt daar soms een rol bij. En, en uh, uh, wij hebben... Uh, alle twee websites. En, en we zijn aangesloten bij Wandelcoach Kennemerland, Waar we met z'n vieren proberen een, uh, uh, ja, voor mensen een, een staalkaart aan uh, mogelijkheden te geven. En, uh, ja, dat doen we. Daar zijn, daar leggen we uit wat we doen. En we gaan bijvoorbeeld ook uh, op een gezondheidsbeurs uh, staan 22 september in, uh, in uh, Haarlem. Onder de toren, de KPN-toren. Daar is een gezondheidsbeurs. En uh, daar verwachten we wel weer veel van. Want het is uh, heel leuk om mensen in aanraking te brengen met het wandelcoachen. En dan gaan we ook uh, met mensen lopen. Is dat nieuw? Is het iets wat, wat pas uh, bestaat? Of is dat iets wat al heel lang Wandelcoaching bestaat? Wandelcoaching maar... is, is uh, een van de snel snelst groeiende vormen van coaching uh, van de laatste jaren. En er is zelfs al uh, uh, Hilde Bakkers, of Bakkers is het geloof ik hè? Die, die heeft een, een groot uh, scholingsinstituut. En die heeft al wetenschappelijk onderzoek gedaan. Of laten doen naar uh, de effecten. En dan zie je dat mensen zich uh, ja, heel erg prettig voelen... bij uh, het bespreken van werkstress in de natuur. Ze, ze, ze voelen zich minder uh, psychisch beladen. Lichamelijke stressklachten worden minder. En hun werkplezier wordt groter. En, en, en de bevlogenheid en het enthousiasme wordt groter. En nou, dat is mooi als je daar in alle bescheidenheid een rol bij mag spelen als Dus Ik zou me dan kunnen voorstellen dat er dus ook bedrijven zijn, zeg maar, waar jullie door uh, benaderd worden. He, dus dat, dat een bedrijf zegt van nou, we hebben iemand en die, die, die zou inderdaad wat hulp kunnen gebruiken. Of we hebben gestresste werknemers, die ja. willen we ja, graag nee, ik, loslaten. Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat het uh, een positieve rol speelt. Ik krijg het uh, via... Uh, ja mond-op-mond -mond reclame tot nu toe... en via mensen die op de website... mijn stukje gelezen hebben. Uh, oprechter.nl Maar uh, heb jij ook contact... met bedrijven? Want uh, dat weet ik... niet zo goed. Daar ben ik nog niet zo mee bezig. Uh, ik, heb, uh, ik heb... zelf niet zoveel contact met het bedrijf... voor de wandelcoaching, want ik richt me... vooral op, op, op particulieren... wat dat betreft. En uh, dat zijn ook wel... de mensen die af en toe algemeen contact met mij... Uh, met mij opnemen... Um, nou is het wel zo dat we met uh, wandelcoaches kennen me land. Waar, uh, waar Jan-Peter uh, zich bij aard heeft gesloten. Waar we heel erg blij mee zijn overigens. Uh, daar zitten we met vier mensen in. En daar hebben we allemaal verschillende disciplines ook qua, uh, qua wandelcoaching. En uh, daar zitten bijvoorbeeld wel uh, twee wandelcoaches ook in. Die zich wel wat meer uh, richten op het uh, bedrijfsleven. Dus eigenlijk zijn er genoeg mogelijkheden. Ja er zijn genoeg mogelijkheden. Ja. Dat is ook het, het, het, uh, het leuke van, die, uh, van de beurs uh, waar wij gaan staan. Die, die gezondheidsbeurs in, in Haarlem. Uh, we zijn daar in principe allemaal. En je kan daar dan van, van allemaal... Kan je okay, zeg nog horen. even wanneer en waar dat is. Uh, dat is op uh, 22, september. 22 september. Vanaf 12 uur geloof ik. Hè? Ja, 12 tot 5 uur. Van 12 tot 5. En dat is in uh, de Waardepolder. Waardepolder ja. onder de KPN. Okay. Nog even uh, zingen... Is natuurlijk ook iets wat Jan Peter heel graag doet, dat weten we. Ja. Is dat ook een stukje van, van het onderdeel? Kan dat een stukje onderdeel zijn van jouw therapie of van je uh, jouw nou, coaching? Nou ja, uh, mensen in Zandvoort weten dat ik ook zangles geef en in wezen zangcoach ben. En, en uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat Amand dat morgen heel goed gaat doen. Okay. Ik heb zelf vroeger met hem gezongen, duetten gezongen en, en opgetreden. En. Uh, uh, hij zat op het conservatorium in, uh, in Den Haag. En ik in Alkmaar, dus we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Hij is gaan wonen in de regio, regio uh, Den Haag. En hij heeft uh, heel veel grote rollen ge gezongen overal en nergens. En, en uh, ik wens hem heel veel succes toe morgen. Ja, dus nog even voor de zekerheid. Uh, de, morgen is het om uh, van drie tot vier is het in het museum. Zandvoorts Museum in de Swaile nummer één. En vanaf half drie kun je inlopen. De kosten zijn de entree van het museum. Als je een museumjaarkaart hebt, dan kom je gratis binnen. Ja. Goed, dit even terzijde over de stemmen Leuk. van jullie. Leuk. Ja, wij moeten het afronden. Ja, het, is, het is jammer dat we niet langer met jullie kunnen praten. Want ik denk dat er best veel te zeggen is nog. Dat is misschien een andere keer nog wel mogelijk. Dankjewel voor jullie komst. En heel veel succes met het coachen. En, uh... Ja, ik heb in ieder geval... Uh, dat, is, dat is misschien wel grappig... En een blog op mijn website staan van deoprechten.nl g h t e en dat gaat over, over wandelcoaching en dat, okay. uh, dat is wel leuk om te zien hoe, zo, hoe dat werkt bij een leidinggevende. Dus mensen kunnen op internet kijken www.deoprechte met g en daar kunnen ze verder vinden wat er aan informatie ja. nodig is. Wandelcoach zegt uh, hij nog even nou, op een okay. nou, Dan zijn we daar. Dank jullie voor je Een heel kont. klein muziekje en dan komen we terug met de kei. Ja. Tot zo. Brooker T en de MG's met het nummer Time is Tight. And, wat een heerlijk uh, nummer was dat trouwens. Ja, lekker is dat. Ja, lekker. Ja. Dan ja, moet ja, je ik, op bewegen gewoon. Ja, wat we gemist hebben daar straks waren een paar andere hele lekkere nummers. Ja, nou ja. <laughs> maar cool. dat kon niet... wat in het vat zit, uh, dat uh, halen we nog een keer terug. Ja. Nou, inmiddels is aangeschoven aan tafel Jeroen Raus, als ik het goed uitspreek. Helemaal correct. Goedemorgen. Ja, welkom. Uh, jij bent regiomanager van Woonstichting De Kei. En we lazen allemaal in de krant dat De Kei Zandvoort. ...mogelijk gaat verlaten. Dat is helemaal correct. Nou, ik zeg ja. mogelijk, want als het namelijk niet kan wat jullie zouden willen... ...dan blijven jullie gewoon in Zandvoort. Ja, dat is ja. helemaal correct. Ja. Wat, wat, wat ligt daar nou precies aan, daar aan ten grondslag? Want jullie zijn toen binnengehaald als de grote redder... ...van de woningbouwvereniging Eendracht uh, Maakt Macht. Ja. Um, ja, die is toen opgeheven. Jullie hebben toen het hele pakket eigenlijk gekregen van uh, ja. de gemeente Zandvoort... Ja. ...zonder dat jullie daarvoor betaald hebben. Ja. Inmiddels zijn er toch heel wat huizen zijn er verkocht... Halt mee. U, nou, kan ik zo dadelijk misschien toelichten. Ja, oké. Okay. En uh, nu gaan jullie weg, omdat, ja, is Zandvoort niet meer interessant? Of is het een hele andere doelgroep? Nou, wat in ieder geval heel plezierig is, u geeft gelijk de nuance aan. We gaan mogelijk weg en we verkennen of er een andere corporatie in de regio is die het bezit zou willen overnemen. Ja. Um, en daarbij hebben we ook direct gezegd, van, nou, mocht dat nou niet het geval zijn, dan blijven wij gewoon in Zandvoort. Um, en misschien ook wel goed om te vermelden. is: dus wij hebben afgelopen week het huurdersplatform Zandvoort gevraagd om hierin mee te denken. Nou, dat ging eigenlijk heel erg snel en het nieuws kwam al snel naar buiten. Dus dan hebben we gezegd, nou, dan informeren we ook direct de gemeente en dan informeren we ook direct al onze huurders. Dus die hebben een brief gekregen. Um, maar daarmee uh, ja, is de discussie wel volledig geopend. Maar hij zit ook nog helemaal aan de voorkant. Ik heb geen brief gekregen hoor. U bent huurder van de Kei? Ik ben de huurder van de Kei. Dan krijgt u waarschijnlijk vandaag de brief. Oké. Okay. Uh, uh, en om even aan te geven, nog, van de kringloopwinkel ja. in Zandvoort heeft ook nog geen brief dat die eruit moet. Uh, dat, nou, die krijgt ook een brief. Dus ja. maar, daar ben ik persoonlijk <laughs> langs geweest. Dus, ja, dat dus voor de degelijk op extra internet. aandacht gekregen. Nou ja, er werd ook al gesproken dat het per 1 november uh, zou zijn. Hè? Dat, dat, er werd ook al een datum genoemd. En toen dacht ik, van, nou, dit vind ik wel heel heftig. Gewoon boef, 1 november uh, gaat eruit. eruit en, ja. Maar het nou, de... is, is niet waar dus? Nee, nee, nee, nee. Er nee, dus, dus zijn uh, twee nieuwsberichten die dan door elkaar heen uh, lopen. Eén is, zeg maar, de mogelijke toekomst van De Keij in Zandvoort. Oh ja. Ja, misschien goed om daar eerst op in te gaan. En kom ik daarna ja. nog even op de, op de ja? kringloopwinkel? Want ja. dat is een andere uh, discussie. Um, het eerste is eigenlijk van: op het moment dat De Keij in Zandvoort kwam. Uh, toen was EMM uh, financieel in nood. Toen heeft De Keij dat overgenomen. En De Keij had nou, ja, eigenlijk het beeld om een landelijk werkende corporatie te worden. Nou, dat is eigenlijk helemaal anders gelopen. Sterker nog, ook vanuit de landelijke overheid is gezegd... nou, corporaties moeten niet te groot worden. Um, en de focus ligt eigenlijk helemaal op Amsterdam. En voor een beeld, Amsterdam hebben we 34.000 woningen... in Zandvoort 2500. Ja. Uh, de afstand is groot. En we hebben eerder ook al gezegd... Van, nou, we kijken wat we met de toekomst doen. Er zijn net een aantal grote uh, wettelijke wijzigingen geweest. Dus we hebben gezegd, dat houden we even onhold. Nou, dat hebben we nu achter de rug en nu gaan we verkennen van de, hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit. Um, en we hebben nog geen concrete uh, gesprekspartner. Het is echt aan de voorkant, maar nou ja, we doen een volledig open uh, proces. En we hebben ook gezegd, het huurdersplatform we geven daar een heel belangrijke stem in. Sterker nog, we hebben in de brief aan hen gezegd, we geven jullie veto recht. Want uiteindelijk, de huurders die uh, uh, hebben een corporatie waar ze van huren... die moeten sowieso verder met de corporatie... Uh, vanuit de Kei komt het vooral voort. Is, nou, wat is nou een goede bedrijfsvoering en wat werkt goed? Nou, en, en nogmaals, één op de elf woningen bij de Kei is, uh, staat in Zandvoort. Dat betekent dat ik één elfde gemiddeld genomen de aandacht van mijn directie heb. Ja. Nou, de vraag is, is dat op lange termijn een goed iets? Um, ja. nou, er zit in ieder geval geen acuut iets achter, meer lange termijn. Uh, je hebt het over wettelijke... Uh, wijzigingen. Ja. Hebben die wettelijke wijzigingen iets te maken met het voornemen wat jullie hebben? Uh, nee. Het was meer dat... Uh, maar dan wordt het een wat technisch verhaal. De corporaties moeten zeg maar het sociale bezit en wat ze aan marktbezit hebben helemaal uit elkaar halen. Dat, hebben ze, dat moesten ze voor 1 januari doen. Dat betekent eigenlijk dat je je bedrijf moet opsplitsen in twee bedrijven. En we hebben gezegd, nou deze hele discussie, die zetten we even on hold, ja. we daar meer duidelijkheid uh, op hebben. We hadden eerder het idee om deze discussie dus nou ja, uh, vorig jaar of twee jaar geleden al te starten. Alleen ja, als je alles met elkaar gaat combineren, dat is ook niet handig. Nee. Ja. Nee. Nee, ik ook okay. niet. Oké. En nu wel. Ja. Hoor je me Nog steeds niet hoor. Moet ik je mijn microfoon even geven, Koor? Oké, okay. um, we gaan even naar het pakhuis. Dan komen we ja. misschien zo weer terug over wat Corre wil ja. vragen. Goeien. Er staat dus letterlijk in de krant, in de Zandvoorts Courant... de kringloopwinkel, moet per 1 september het pand verlaten. Ja, misschien is het goed om daar dan ook nog even op terug te pakken. Dus we hebben eigenlijk twee nieuwsberichten in één... en daar hebben we de gemeente over geïnformeerd. En, en dat is zeg maar, uh, uiteindelijk in de krant terechtgekomen ja. via de gemeente... Um, Eén is de toekomst van de KEI in Zandvoort. Nou, daar gaan we ons op beralen. En dat is iets wat nou, zeker nog twee jaar gaat duren is, zo de verwachting. En de andere discussie, en die speelt in de gemeente... is de toekomst van de kringloopwinkel. We hebben één grote ontwikkellocatie in, in Zandvoort. En dat is het Coredex terrein. Cordex -terrein ja. Daar hebben wij acht jaar geleden... Uh, uh, toen hadden we het voornemen om dat te gaan slopen en te gaan nieuwbouwen. Toen hebben we zeg maar, op basis van tijdelijkheid de kringloopwinkel de mogelijkheid gegeven... om daar haar bedrijfsvoering te hebben. Ja. Um, dus dat was van meet af aan tijdelijk. Nou, Dat was zeven jaar. En toen hebben we dat nog weer met een jaar verlengd. Begin dit jaar hebben we gezegd... Nou, omdat de ontwikkelingen langer duren... mogen jullie ook langer blijven zitten. En de afspraak is tot een maand voor de sloop uiterlijk. Ja. En de verwachting is dat dat in oktober is. Aha. Dat is nog niet 100% officieel. Nee. Dus ik ben wel al langs geweest om de aankondiging te, te maken. Van, nou, we denken je dat hebt dat dus er zo is. Ik dus een persoonlijk gesprek ja. gehad ja. Met, uh, ja. met de eigenaresse, de, ja. Eigenares, ja. de, de ja, ja, uitbater, ja. laat ik het maar zo ja, zeggen. Met met um, ja, met daarnet. Met En daar heb ik gezegd: nou, het ziet er naar uit dat het inderdaad oktober wordt. Dus dan is september de, de einddatum. Maar dat gaan we ook nog uh, officieel bevestigen als dat zo is. Is, is er een alternatief voor hem, uh, nou, we hebben in het verleden gekeken naar alternatieven. Maar die is, die, nou, het alternatief is volgens mij nog niet gevonden. Uh, de gemeente denkt daar erg in mee. Uh, ja, en ik, ik, ik hoop dat er een alternatief komt. Tegelijkertijd, ja, we hebben natuurlijk ook in tijdelijkheid dit aangeboden. En dat is inmiddels acht jaar geleden. Ja. Daar heeft ze lang van kunnen profiteren. Er is geen tijdelijke meer. Ja, maar ik, maar ik zie ook nee, maar, het belang voor, de, voor het dorp. Hè? Dus dat is... De, de, de, dat, ja, het, is, maar het is ook heel groot, hè? dus het, het is ook ja. niet zo dat je het even oppakt... en dan uh, ergens nee. anders even neerzet, nee. want het is een behoorlijke nee. ruimte... en ook heel veel spullen staan, ja. er, dus dat is wel lastig. Ja. Ik denk trouwens ook dat er twee dingen door elkaar lopen. Er is per 1 november is er een uh, situatie zeg maar, in de regio... dat er dus mensen van buiten de regio zich ook mogen inschrijven in, in uh, Kennemerland. Klopt dat wat ik nu zeg? Um, ongeveer, maar niet helemaal precies. Oké, okay, leg het even uit dan. <laughs> Uh, nee, de andere ontwikkeling die we maken is dat. De, uh, Zandvoort maakt deel uit van Zuid-Kennemerland. Ja. En we hebben met de woningcorporaties en de gemeente besloten om de, de, de woningmarktregio Zuid-Kennemerland en, en Velzen samen te voegen. Dat betekent dat woningzoekenden in Zuid-Kennemerland, dus de woningzoekenden in Zandvoort, ook kunnen reageren uh, uh, in Amuiden en muiden uh, en boven het kanaal. Uh, en omgekeerd kan dat ook. Ja. Dat is een. Dat is nu in voorbereiding. Dat gaat per 1 januari helemaal live. 1 januari, dus niet 1 november. Want dat was de datum die eerst gezegd werd. Uh, ja, er zijn verschillende data Omdat er verschillende uh, uh, woningmarktgebieden zijn. En verschillende rechten van woningzoekenden. Dus dat wordt allemaal op elkaar afgestemd. Uh, okay. uh, voor de woningzoekenden in Zandvoort geldt dan 1 januari. Uh, maar, maar die behouden hier gewoon hun rechten. Okay. Yeah, cool. Ja, inmiddels doet mijn microfoon weer. Ja, cool. fijn. Gooi hem erin. En, ehm, uh, we hebben nog één vraag. En ja. dat is op het moment dat, ehm, uh, de...